Het is negen uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Italië hebben de vijf ministers van oud-premier Berlusconi... hun ontslag ingediend. Ze zeggen dat ze het niet eens zijn met het besluit van de regering... om een vertrouwensstemming te vragen in het parlement... vanwege een geplande btw-verhoging. Berlusconi had de ministers gevraagd om op te stappen. De echte reden is dat Berlusconi zijn zetel in de Senaat dreigt kwijt te raken... omdat hij onlangs is veroordeeld.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 De stelde een onderzoek in naar de moord op een linkse rapper. De dader zou een aanhanger zijn van Gouden Raad. Wordt hij zelf ontkend, elke betrokkenheid. In de eredivisie heeft Heracles Almelo na de Bekerzegen... ook de competitiewedstrijd tegen RKC gewonnen. In Waalwijk werd het 4-1. PSV heeft zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. Koploper verloor van AZ met 2-1. In de eredivisie zijn nog drie wedstrijden aan de gang. FC Utrecht tegen Roda JC, Ajax tegen Goethe Eagles...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 Vriendenloterij, maatschappelijk partner Eredivisie. Nogmaals goedenavond. We maken een snel rondje langs de velden beginnen in de Galgenwaard. Utrecht, Roda, Bastin geluggen Uurtje onderweg, nog altijd 2 1 de voorsprong voor Utrecht. De moose gaat komen bij Roda, dat uh, diende zich al aan. Was al bezig met de warming-up, dat is niet stom bedoeld... maar dat duurt, we hebben iets langer dan gemiddeld. Pluim gaat naar de kant, dus echt een extra aanvaller. En bij uh, Utrecht de terugkeer, want ook hij staat klaar om in te vallen... van Moelenga, die zo aanstond in het elftal gaat komen. Dat allemaal voor het laatste half uur. En de andere twee wedstrijden zijn net begonnen. Althans, een, uh, een dik kwartier bezig. zich. Eigenlijk z'n gooien Frank Wielheid. Uh, daar is het nog 0-0. Uh, maar alle grote kansen hadden we bewaard voor onder het journaal. Want uh, de grootste kans was wel voor Goad Eagles uit de hoekschop. Daar waren we gebleven. Sillissen wil die bal wegwerken. hem maar half. De bal wordt ingekopt. En door Paulsen. Nou ja, we houden het erop dat hij van de doellijn wordt gehaald. Bij Goal Eagles dachten ze dat hij achter de doellijn vandaan kwam. Maar dat was de kans in de wedstrijd tot nu toe. En ook Ajax kreeg zo'n kans met dank aan Schenk die de bal even met de borst teruglegde op Rome. En Room moest een kat achter reflex eruit toveren om die bal voor zijn doellijn weg te krijgen. Dat lukte en dus is het nog 0-0 in de arena. zwolle tegen NAC dan, Richard van der Made. 19 minuten op de klok en na een aarzelend begin heeft nek op eigen veld in Zwolle de touwtjes stevig in handen. Kansen gezien voor Klieg en zojuist ook voor Fernandes. Nak moet terug, maar het staat nog steeds. Nul no, nu. No. Bas by Rave. Fly, fly away. To a to play. Where a man with a jack. Back. De gelijkmaker in de galgenwaard. Komt van de voeten van Vladiris. Het is een ouderwetse droge knal. Vanaf de punt van het strafverhooggebied aan de linkerkant. En nu heeft Robin Ruiter bijna op alles een antwoord gevonden vanavond. Maar op deze poeier van Vladiris niet. De aanvoerder van Roda zet zijn ploeg naast FC Utrecht. Het is 2-2. <middels> Will and the people. We gaan naar Frank Wieluit, Ajax Coed Eagles. 22 minuten onderweg. Het is nog 0-0. Maar dat balletje van Paulsen op de doellijn... in dit geval is dat zo beoordeeld, want het staat nog 0-0. Dat was toch een momentje waar Sillissen bij een hoekschop... net niet helemaal lekker zat. En je zag alles wat zich journalist noemt op de perstribune... ook meteen naar het klapblokje grijpen. Om dat op te schrijven. En als het hier 0-0 blijft of Ajax moet hier nog meer schade oplopen. Dan gaan dat soort momentjes tellen uiteindelijk. Want we zijn hier toch foutjes van doelmannen aan het noteren bij Ajax. Dus waarom daar niet mee doorgaan nu daar een nieuwe keeper staat. Ook al heeft Frank de Boer gezegd dat Sillis er voorlopig blijft staan. Hoekschop voor Ajax. Neergelegd bij de tweede paal. Doken Smit probeert het daar in ieder geval. Dens wil zo lastig mogelijk te maken. Schot uit de tweede lijn van Van Rijn. Scheert over de goal van Room heen. Maar uh, dit zijn de momentjes waar Ajax het een beetje van moet hebben. De vorige hoekschop was ook gevaarlijk. Hij kwam uiteindelijk zo'n beetje op de achterlijn voor Sikterson terecht. Die probeerde nog Room te verrassen in de korte hoek. Maar daar stond Room goed. Daar kon echt geen bal meer tussen hem en de paal door. En dus uh, bleef ook die bal voor de doellijn. De grote kansen zijn wel een beetje van de laatste minuten. Goed Eagles probeert uit te verdedigen via Valkenburg. Dat lukt niet, komt niet van de eigen helft af. En uh, De Jong is al aan het opstomen richting probeert. Komt er ook in de buurt, probeert te schieten via een verdediger. In dit geval Job van der Linden gaat die bal over de achterlijn. Hoekschop Ajax. En uh, zo langzamerhand bij Goed Eagles zullen ze toch wel denken... Oei, daar zijn ze steeds gevaarlijk uit geworden. Die mannen van... Uh, de arena en Duarte is de man die die hoekschoppen neemt steeds. Vanaf de rechterkant van ons uitgezien gezien, zeg maar vanuit het veld gezien. Waar hij die ballen laat indraaien steeds. En waar Goethe-Eagles de nodige moeite mee heeft om die daar weg te krijgen. Natuurlijk mooi Sander die daar gevaarlijk zou kunnen koppen in het midden. Maar de bal wordt in eerste instantie weggehaald. En dan moet Antonia daar de rest gaan doen. Roeit die bal zo hard mogelijk richting de middenlijn. En daar is dan overgehoord om hem op te pikken met er tegenover zich. Aan de zijlijn geplakt. Aan de rechterkant met uh, Antonia die uh, daar achter staat om uh, de boel een beetje te controleren. Krijgt ook de bal toegespeeld. Vriends dan nog een linie verder naar achteren. Onder druk gezet door Sigtorsson. Sigtorsson raakt de bal als laatste als hij over de zijlijn gaat. Daar aan de linkerkant. Doken Schmidt mag daar uh, gaan gooien. En Ajax blijft staan. Uh, diep op de helft bij uh, Goethe Eagles om die bal zo snel mogelijk weer terug te krijgen. Houtkoop zegt kom maar. Met die bal in de voeten. Maar hij gaat hem niet krijgen. Kolder mag doorkoppen op niemand. Want Antonia stond ook nog te wachten op die ingooi. En moest dus te veel meters overbruggen. De bal komt heel rustig in de voeten van Sillissen terecht. Die staat ver buiten zijn strafschopgebied mee te voetballen. Achterin bij Ajax. Dat inmiddels de bal achterin weer rustig rondspeelt. En nu de Saas zoekt in de diepte. Die wordt niet gevonden. Schenk zit er goed tussen. Voorlopig houdt Gohout Eagles Ajax nog behoorlijk in bedwang. In de eerste 25 minuten in de Arena. 0-0 nog. Een Goals, genoeg in de gal gewaard, maar geen situaties uh, rond die doellijn, hè Bas? Nee, wat niet is kan nog komen, maar uh, het hockey-systeem hier zorgvuldig in de afgelopen dagen opgebouwd is nog niet... Getest, Dat is simpelweg omdat er geen momenten inderdaad zijn geweest wel, wel of niet over de lijn voor de duidelijkheid. Dat is niet alleen vanavond, maar de komende ik meen tien wedstrijden van de FC Utrecht hier in de Galgenwaard wordt dat systeem getest. Dat systeem gaat na de winterstop ook nog naar de Kuip. Er wordt nog een wedstrijd in de Arena getest. De bekerfinale krijgt ermee te maken. Het is wel echt een serieus project. En terecht, want als je iets bekijkt dan moet je het goed doen. Maar vanavond hebben ze er nog niet veel aan gehad. Dat moment komt natuurlijk vanzelf wel een keer. Het is 2-2 bij Utrecht Roda. De gelijkmaker dus zo even van fladerens. Dat is terecht overigens, want Roda is echt niet minder dan Utrecht. Krijgt nu opnieuw een mogelijkheid misschien als de Moesje bij de tweede paal wacht op een bal... die wel zijn kant op komt, maar hem uiteindelijk niet bereikt. De invaller aan de kant van Roda. De bal wordt weggetrapt door de Utrecht verdedigers die zo nu en dan hun handen meer dan vol hebben aan de Roda-aanvallers. Dat geldt aan de andere kant ook wel. Zeker nu Utrecht, en dat was eigenlijk vooral in de fase voor de 2-2... toch wat meer gokte op counters en hoopte bijvoorbeeld op bevliegingen van de snelle Takagi... Ook Molenka dus inmiddels in het elftal gekomen. Na zijn blessure is dat voor Utrecht goed nieuws. Balbezit voor uh, Herings achterin. Die kan uh, meegeven. Dat doet hij heel aardig trouwens aan Takagi. Die fel op de huid wordt gezeten. Nu door Vlederis de bal moet terugspelen naar Markiet. De rechtervleugelverdediger. Takagi dan nog altijd. Ik zeg er nog maar eens bij. Dat is de vervanger van Jansen. Die al na een kwartier moest uitvallen. Met een blessure nadat hij in een duel met pluim. Behoorlijk tegen de Achillespezen was getikt. Aan de andere kant nu Toornstra. Die een bal kunstzinnig bijna kan aannemen. Maar wel buiten spel staat en daarmee... ...is de aanval van Utrecht voor zover er al sprake was van Was weer een halt toegeroepen. Na 68 minuten bij een 2-2 stand. We lijken een beetje nu in de fase te komen in de wedstrijd die tot dusver vrij open en vrij snel en vlotjes is geweest. Dat er een soort status quo ontstaat. En dat zie je wel vaker in deze fase, dat ploegen bij zo'n stand denken, ja er is voldoende gebeurd. Laten we nou maar eens eerst rustig de kat uit de boom kijken en kijken dat we geen averij oplopen. Want... Langzaam maar zeker als de klok de 90 nadert dan wordt niet verliezen. Belangrijker dan willen winnen. En het zou me niet verbazen als we ook hier in de Galgenwaard in zo'n fase terecht zijn gekomen. 2-2 is het. Verrast nak nog steeds in Zwolle, Richard? Nee hoor, al ruim 10 minuten niet meer. Het is Peck dat duidelijk beter is. 27 minuten nu op de klok 0-0. Nog steeds de stand. De twee kansen die we hebben kunnen noteren waren ook voor de thuisploeg. Voor Peck met Klieg en met een schot ook van Fernandez en Nak wordt echt teruggedrukt op eigen helft. Dat is inmiddels al zeker een kwartier het geval. Het balletje gaat bij Vlaag ook weer goed rond. Alleen het tempo is nog niet geweldig hoog. En de verdediging van NAC wordt dan ook niet zo heel vaak nog helemaal zoek gespeeld. NAC dat nu wel even het balbezit heeft op de helft van Pek. Met balverlies nu van Lerling. Dan in de tegenstoot misschien Pek gaat er vandoor nu via Klieg. Een fantastische voetballer vind ik dat steekballetje. En dan zul je net zien dan mislukt zo'n paas op Fernandez hopeloos. En is het via Kwakman opruimen geblazen bij NAC omdat er meteen druk wordt gezet. De bal gaat over de zijlijn en dus een ingooi voor Pek Zwolle. Dat dus... Steeds beter eigenlijk gaat voetballen gaandeweg deze eerste helft. Want daar zitten we natuurlijk nog maar in. 28 minuten inmiddels gevoetbald. Balletje gaat breed nu bij Pek op de eigen helft. Dan is het Laschman die kiest opnieuw voor een bal breed. Via van Polen gaat het dan terug naar Broersen. Broersen... Kan dan naar Van Hintum. Doet dat ook nog steeds gebeurt dat op de eigen helft. En dan is vervolgens de paas die diep gaat richting Nijland. Ver onder de maat. En zitten we nu een minuut of anderhalf, twee toch te kijken naar een weer wat mindere fase van de thuisploeg. Tweemaal op rij verloren. Ik zag vorige week de wedstrijd in Arnhem tegen Vitesse. En daar kwam het positiespel van Peck er absoluut niet uit. En was het ook heel vaak erg slordig in de pazing. Nu misschien Nak Breda via Verbeek gaat het terug naar Van der Weg. Linksbek van de weg naar Sarpong. Kan zijn tegenstander opzoeken. Gaat buitenom met Van Polen. Voorzet moet komen van Sarpong. En via Van Polen is het dan de eerste hoekschop die we mogen noteren voor NAC in deze wedstrijd. Na bijna een half uur in Zwolle staat het tussen pek en NAC 0 tegen 0. Krijgt Ajax wel kansen Frank Willem? Een paar. Zo in het eerste half uur. Zeg maar drie hele, hele, hele grote kansen. Maar ze zitten er allemaal niet in. De laatste was voor Fischer 1 tegen 1 ten opzichte van Rome. Keurig weggezet daar door de Jong. Mooie steekpaas. Nu een paas van Siktersson voor de goal. Omdat Goethe Eagles massaal achteruit moet in de, de laatste minuten. Om Ajax vooral tegen te houden. Maar Fischer dus vond zijn meerdere in Rome in het 1 tegen 1 moment. Fischer die heel gretig oogt. Maar nog niet uh, zijn beste vorm te pakken heeft tot nu toe. In uh, deze, dankjewel, glaasje water eerlijk erbij. Uh, en Ajax dus uh, wel sterker. Met uh, een paar hele grote kansen. Maar uh, ze allemaal tot nu toe nog uh, gemist. En de grootste dus zojuist voor Fischer. En nu weer in de aanval over de rechterkant met Van Rijn. En nu de Sa die de achterlijn haalt, bal voorgooit. Klassiek. Job van der kopt dan, zoals een klassie klassieke verdediger dat hoort te doen, weer weg. En op het middenveld wordt hij opgevangen door Siem de Jong. Tussen drie go eagles spelers in komt hij daar toch keurig uit. Boylissen gevonden aan de linkerkant. En die gaat even de combinatie aan met Fischer. En dan de bal toch weer achteruit, de middencirkel in, richting Denswil. Die wil de bal graag weer terug hebben van Palsen. Want daar is nu de ruimte. Turut loopt die ruimte voor Goethe Eagles dan dicht. En Ajax combineert rustig door. Fischer dacht daar uh, in de punt van de aanval uh, Sigtorsson te vinden. Maar legt de bal dan te ver achter hem en te ver voor Palsen. Kortom, Goethe Eagles kan eruit komen via houtkoop. Die is snel, niet sneller dan Van Rijn. Dat is dan toch opvallend. Want uh, Torogaans loopt houtkoop iedereen in de Eredivisie zelfs met bal er nog uit. Terwijl zijn tegenstander die bal dan toch niet heeft. Maar uh, Van Rijn komt daar keurig uit. En dus kan Ajax weer uitverdedigen via Denswil. De bal breed leggen op euh, Mooi Sander. Mooi Sander halverwege de eigen helft zoeken in de diepte. Wie kan ik aanspelen? Pauls biedt zich aan. Duarte laat even lopen. Die heeft toch wat moeite met het vinden van euh, de juiste plek op het middenveld om aangespeeld te worden. Met euh, de positie te bepalen waaruit euh, hij zijn ploeg kan helpen. Tot nu toe wordt weinig gevonden op het middenveld bij Ajax. Daar waar euh, nu. Het spel even stil ligt aan de linkerkant. Mag Ajax gaan ingooien. Maar Friens zit op zijn knieën ter hoogte van het strafschopgebied Te wachten op wat hulp van de zijkant. Wat nou een tikje gekregen van Siktorsson. Hij krijgt nu een handje van Siktorsson, Zo van sorry dat was toch echt niet de bedoeling. Friens wrijft nog even door het gezicht. Maar kan dan weer verder zonder hulp van de zijkant. En dus kan de ingooien door Ajax genomen worden. Palsen niet lekker aangenomen. Die ingooi van Boylissen. Zo tegen de borst van Antonia aangeschoten. Die gooit even de bal terug richting Rome. En die slingert hem dan weer richting middencirkel. Daar mag Kolder het dan gaan uitvechten met Denswil. De verdediger van Ajax wint. Antonia pakt op, maar uh, doet dat onvoldoende. Fischer ook onvoldoende. En dus toch go eagles dat van de eigen helft af kan komen. Via Friens, doken Smit. En uh, Turic, Turic aan de rechterzijlijn onder druk gezet door Boylissen. Die loopt meteen maar door op Vriends ook. Die verlegt het probleem naar zijn doelman. En die uh, heeft uh, het fenomeen lange trappen in huis. In de middencirkel wordt dan Kolder helemaal vrijgelaten. En gevonden. Overgoor met ruimte op het middenveld duikt het gat in. Dat gat is er nog steeds. Wordt dichtgelopen door de SA. Dat wordt uh, vakkundig dichtgelopen door de SA. En daarmee is uh, de dreiging van Go Eagles weer weg. De dreiging komt vooral van de Amsterdammers. Maar die vergeten tot nu toe te scoren. Dat is toch een relatief belangrijk onderdeel. En we gaan naar Bas. Ja, want daar weten ze wel hoe dat moet. En ze zijn in dit geval Roda. Want dat komt in de gal gewaard op een 3-2 voorsprong. Door een doelpunt van Nemet. Hij die de strafschop miste. Overigens ook de maker van de 1-1. Maar dit terzijde. Hij zorgt nu voor 2-3. Naar voorbereidend werk van Hupperts. Die heel geduldig op de punt van het strafschopgebied. Aan de rechterkant wacht en wacht en wacht en wacht. En op het laatste moment de bal eigenlijk in de breedte geeft. Recht voor het doel. Waar Nemet net een metertje ruimte krijgt van zijn tegenstander. Om zijn voet tegen de bal te zetten. En werkelijk kiest voor de Meest verre hoek buiten het bereik van Robin Ruiter. En zo krijgt uh, Roda het uh, derde doelpunt van de avond. Ik zeg krijgt omdat ik wel vind dat de verdediging van Utrecht daar wat feller op de spits moet zitten dan dat het hier doet. Dat deed de verdediging van Utrecht niet en dan krijg je het deksel op je neus. En staat een kwartier voor tijd Roda in de en ineens met 3-2 voor. Shot, Shot, reverse shot Look what the other guy Drop the ankle, make a star Better pull digital clocks Infinity figure eight Figure out what you're not Junkin' up or cut your loss. Come to cut your corners off You're the rock and I'm the paper You're the scissors, I'm the rock Shot, reverse shot Look what the other guy Shot, reverse shot Look what the other got. Feel this stone go through my sail Follow someone else's trail. Camera A, camera B In your home, on your TV Hook me up, look in my eyes Dial it, do I surprise you? Watch me blood blink, sink Trust in me so you don't have to think Shot, reverse shot Look what the other got. Shot, reverse shot Look what the other got.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 Reverse shot. Look what the other. shot reverse shot we gaan naar Pexvolle tegen tegenak Richard Wordt tijd voor een doelpunt hier in Zwolle. PEC ja. is de betere ploeg. NAC moet terug. Eigenlijk al een minuut of twintig nu. Wel een even wat mindere fase van de thuisploeg hier in Zwolle. Maar je ziet duidelijk dat daar het beste positiespel wordt gespeeld bij PEC. Ron Jans toch veelvuldig nu aan de zijlijn om zijn ploeg te coachen. Afgelopen twee wedstrijden gingen verloren bij PEC. De laatste twee wedstrijden bij NAC gingen gewonnen. Maar de ploeg die uitstraalt dat er toch vertrouwen zit in het elftal. Dat is PEC Zwolle. De uittrap van en Rauwelaar gaat richting Poupon. Die gaat onder de bal door. Dan is het Lashman die zegt dankjewel. Terug naar Bejois. En Bejois komt dan ongetwijfeld met een lange poeier naar voren. Dat is inderdaad het geval. Daar staat Fernandes, de vervanger van de geblesseerde Benson. Die kop door richting de kleine Saimak. En dan via van de weg is het balletje terug. Maar we gaan snel naar Bas. Hartstikke gezellig. Maar de goal die ik had willen melden wordt afgekeurd. Omdat de man die je maakt, de Rijk, buiten spel staat na een vrij schop. Van Toornstra het hele stadion juicht. De scheidsrechter staat met zijn armen omhoog. De grensrechter met zijn vlag. En dus blijft het hier zoals het was. 2-3, 12 minuten voor tijd in de Galgenwaard. Acht minuten nog bij Pek tegen Nak. Voorzet van Pek bij de tweede paalbal. Wordt opgevangen achterin in het strafschopgebied. 0-0 nog hier in Zwolle. En ik zei het al een paar keer. Even een iets mindere fase nu weer toch bij de thuisploeg. Terwijl er een van de spelers van Pek op... De grond ligt op het koude kunstgras hier van uh, Peck. Ron Jans staat er ook bij. Ik heb nog niet goed kunnen zien wie dat is bij uh, Peck Zwolle. Eens kijken in de herhaling wat daar gebeurt. Het is uh, Saymak die daar uh, verkeerd... Terecht komt en volgens mij last heeft van zijn enkel in een duel met Verbeek. En dan op het gras blijft liggen. Ron Jans staat daar bij de zijlijn. Het spel ligt op dit moment even stil. Nog een minuut of acht in de eerste helft tussen Peck Zwolle en Nac Breda. Ajax, Goer, Eagles, Frank Wielheid. 38 minuten onderweg, 0-0 nog. Denswil is de achterste man bij Ajax. Hij heeft ook de bal, wordt nu onder druk gezet door Kolder. En die gaat er even stevig in. Denswil blijft overeind. En via Boylissen moet Ajax dan toch even in de achteruit richting Sillissen. Die levert weer in bij uh, Sander. Ajax is daar al een minuutje aan het rondspelen. Zo halverwege de eigen helft. En dat gaat er bij Vlagen wat onzorgvuldig. Balletje breed van Denswil. Was uh, wat hard voor Sander. Die had daar niet op gerekend. Moest ineens wat meters maken om uh, um, uh, die bal nog weer onder controle te krijgen. En nu krijgt hij hem weer terug van Denswil. En gaat die bal de diepte in richting Siktorson. Vriend zit ertussen. De bal wordt opgepikt door Duarte. Die draait dan weg bij zijn tegenstander. Vindt dan de volgende. Dat is Turuc. En die heeft dan de bal ineens aan zijn voeten. En dus kan Goert Eagles komen. Over rechts. Met Schmid. Die heeft wat ruimte. Dat wordt dichtgelopen door Paulsen. Hij is wel de middellijn over. Houtkoop probeert dan Boyles uit te spelen. Dat lukt niet. Boyles neemt over. Ajax met Goat Eagles. Veel mensen voor de bal. Dus is er wat ruimte voor Ajax. Maar daar wordt niet van geprofiteerd door Fischer en door Duarte. Die zich allebei vastdraaien. En Dus kan Ajax weer het riedeltje van vooraf aan gaan doen. Met Paulsen en Moisander achterin. Moisander nu wel met de bal en al over de middellijn. Maar het draait zich alweer om om hem weer in te leveren op de eigen helft bij Denswil in de middencirkel. En ook daar komt nu even het tempo niet vandaan omdat er voorin geen beweging is. Op het moment dat Siktorsson naar voren komt kiest Denswil voor breed naar Paulsen. Die kiest voor nog verder breed aan de linkerkant bij Boylissen. En weer terug naar Denswil en dan komt Kolder. En dan weet je dat het recept vanzelf Sillissen wordt. En mooi Sander, want Kolder kan dat driehoekje in zijn eentje zeker niet belopen. En dus zijn we nu weer terug bij Denswil, want dat is het einde van het driehoekje. Daar kan Ajax vandaan weer gaan proberen wat te bedenken. een combinatie met Palsen. Daar zit Smit goed tussen. En Goethe-Eagles neemt zo over. Probeert wat sneller op de helft van Ajax te komen. Is daar ook vlakbij. En dan zegt Turic Rustig aan, maar meneer Smit. Want dit was iets te enthousiast en te onzorgvuldig. Bovendien. En zo neemt Ajax dus weer over met Siktersson. Smit maakt daar zijn fout weer goed. Centraal op het middenveld. En brengt Goethe-Eagles weer in balbezit. Nu is het Turits die zich vastdraait. Siktersson 1 tegen 1 tegen Van der Linden. Van der Linden is hij alvast kwijt. Zet toch nog een blok te verdedigen van goal Eagles. Ajax gaat door. Over de rechterkant met de Sa. Veel mensen voor de goal nu. Iemand vinden is dan misschien toch nog wat lastig. Want er staan ook veel verdedigers. Sturets roeit die bal dan weg. Maar Ajax heeft hem alweer punten van de strafschopgebied bij Fischer aan de linkerkant. Naar het midden toe leggen. En dan van daaruit via Duarte. En Paulsen. Die legt hem bij de tweede paal neer. Daar kan vrij ingekopt worden door... Dacht ik, Sigtorsson. Maar hij neemt de bal op de borst. Hij heeft dan geen ruimte om te schieten en geen tijd meer om te koppen. Coach Eagles komt er heel eventjes vanaf. Maar het is echt maar heel even als Kolder achter de bal aangaat. Om te proberen die binnen te houden. Ter hoogte van de 16. Ja, zijn eigen 16 wil te verstaan. Ajax is vol in de aanval. Van der Linde is gewond. Die ligt zo'n beetje tegen de achterlijn aan. Nog vier minuten in de eerste helft. Ajax zoekt een treffer. En die heeft het heel hard nodig in deze wedstrijd tegen Goethe Eagles voor het extra zelfvertrouwen. Utrecht kwam twee keer voor, maar staat nu achter. 2-3, de... dat is het. In de gal gewaard met nog een minuut of acht aan officiële speeltijd over. Het Utrecht publiek is wat gefrustreerd geraakt, niet alleen omdat het achter staat, maar ook omdat de gelijkmaker die het zo even dacht te mogen bejubelen van de Rijk dus werd afgekeurd vanwege buitenspel. Ik dacht dat dat klopte, maar ik zeg erbij dat ik de herhaling op het kleine monitortje links mij een beetje heb gemist. Maar ik denk dat hij toch wel een tikkeltje achter de laatste linie van de verdedigers van Roda stond bij die vrije schop van Toornstra, hoe dan ook. De wedstrijd is er in gang. gezet met een 2-3 voorsprong. Dus nog altijd voor Roda. Roda heeft gewisseld. De man van twee goals. Nebed naar de kant gehaald. En dan nu voor de zekerheid toch maar een middenvelder. Mitchell Paulus voor in het elftal gebracht. Mitchell Paulus die trouwens nu de bal heel handig meeneemt. Langs Ayoub die geblesseerd achterblijft. De aanval van Roda loopt door. Flederis gaat van afstand schieten. Maar schiet zeker twee meter over. En dan ben ik benieuwd of Ayub, als de bal voor Utrecht blijkt weer rent krabbelt. En verder gaat met voetballen. Of dat hij echt wat heeft. Het is dat eerste. Want het gaat plotseling allemaal wel weer als zijn elftal hem nodig heeft in de laatste zeven minuten. En Utrecht via Moulenga ter strijde trekt. Moulenga bij de cornervlag uitgekomen aan de rechterkant. krijgt de bal daar nog voor ook. Hoewel die door twee tegenstanders het leven zuur werd gemaakt. Maar dat deert hem blijkbaar niet zo. Dan wordt rood van de middellijn de Mouche ook nog bereikt. Dat is nu de meest vooruitgeschoven aanval. En dat was hij eigenlijk al sinds zijn entree. Maar in zijn rug dook natuurlijk Neymet op. Die is er nu uit. Paulus er staat daar nu. Dat is uh, iemand die toch wat liever ietsje teruggetrokken speelt. Die kan nu het spel verleggen naar de rechterkant waar Hupperts aan de bal komt. Gaat de bal weer terug naar de linkerzijde waar Flederis de aanvoerder hem krijgt. Ja, Roda gaat geen haast meer maken. Utrecht laat zich nu met het hele elftal terugzakken. Roda speelt rustig de bal rond. Utrecht zal nu toch echt moeten gaan jagen en moeten gaan storen. Gesteld dat het daar de energie nog voor heeft om nog wat van de avond te maken. Want Roda vindt het prima van Peppe. Tegenstander even met een simpele beweging aan de kant gezet. Dat is Ayoub dan maar aan een wandelingetje begonnen. Steun gevonden bij Flederis, Dan gaat er nog een voorzet komen. Ook die bal hobbelt het strafschopgebied van Utrecht binnen. Wordt uitverdedigd met het hoofd door de Rijk. En dan kan Utrecht via Ayoub zowaar weer in balbezit komen en aan een aanval gaan denken. Maar het beste lijkt er bij Utrecht wel af. Zes minuten voor tijd. Roda leidt in de gewaard. 2-3. Peks nak. reset van der Maden zei eerder al dat het tijd voor doelpunt werd. Ja, Pek combineert wel aardig. Maar het is vaak tot het strafschopgebied. En niet verder dan dat. Drie kansen heb ik tot nu toe kunnen noteren voor de thuisploeg. Zojuist was het van Hintem. Die naast schoot. De links-back-bart van Hintem. Verder heb ik een schot gezien. Een goed schot. In het begin van de wedstrijd van Klieg. Terwijl het nu misschien 1-0 wordt voor Pek. Maar Ten Raola komt net op tijd uit zijn doel. Protesten dat Ten Raola misschien wat te onbezuist daar uit zijn kooi komt. Goeie steekbal vanuit het midden op Nijland. Die tot nu toe. Wat onzichtbaar is nog bij Peck. Maar ineens stond hij daarvoor. Ten Rouwelaar die goed oplet en snel uit zijn doel komt. En vervolgens ligt de bal dan via de keeper over de zijlijn. Gooit Peck en zitten we echt in de laatste minuten van de eerste helft. Bal wordt voorgeslingerd richting Fernandez. Dan is het Kwakman die wegkopt. Hoog nog eens een keer in de achteruit met de Buis. En dan gaat Peck opnieuw aan de rechterkant van het veld met Van Polen. Balletje naar de rechterkant. Daar staat Saimak. Er wordt nu met veel beweging gespeeld Saimak. En dan is het weer balverlies bij Pek en gaan we opnieuw snel naar Bastigelen. En daar hoort u muziek en dat betekent dat de thuisploeg heeft gescoord. Jens Stormstra maakt 3-3 in het duel tegen Roda met een prima vrije schop van 20 meter. En Bart Piemans zal zich nog wel eens achter de oren krabben omdat hij met een hele domme overtreding op Steve de Ridder, waar hij ook nog geel voor kreeg trouwens, de veroorzaker was van deze vrije schop. En als de tegenstander iemand als Toornstra in de geleden heeft, dan weet je wel hoe laat het is, of dan toch tenminste hoe laat het zou kunnen zijn. En inderdaad, 3-3, Toornstra, prima vrije schop. Dit kreeg hij het achterhoofd van de keeper niet nodig. En zeldenbal buiten het bereik van Courto tegen de touwen. Het is na 86 minuten weer gelijk in de gewaard En we maken ons op voor een hectische slotfase. Waarbij Ayoub nu op de bom wordt geslingerd Of Takagi is het. En die krijgt nota na een overtreding van de middenlijn zijn tweede gele kaart. En moet er dus met rood vanaf. Dat is wel heel dom. Want een overtreding maken als je al geel hebt mag best. Maar niet daar. Utrecht moet in de slotfase dan ook nog met 10 man verder. En zo slaat ook nog een beetje de vlam in de pan. En wat een avond is dit. Een uh, achtal gele kaarten. Een... Rode dus nu voor Takagi zes goals. Uh, de XXL-frikandel. Kortom, we hebben alles <laughs> meegemaakt vanavond. Schitterende avond. Ajax <laughs> Ahead was nog niet zo mooi. 0-0 uh, is het eigenlijk leuk, Frank. Ja, geen XXL-frikadel. Ik voel me toch lichtelijk tekort gedaan die, ja, ja, ja. in de slotfase van de eerste helft. Alleen, alleen in de gal gewaard. ja, vandaar die naam ook. Ja, ja, precies. Hij kan maar op één plek tegelijk zijn. Ik snap het. Uh, we zitten in de extra tijd van de eerste helft. En Ajax staat nog op 0-0 tegen Goat Eagles. Had al wel een paar goals kunnen maken. Althans, heeft daar de kansen voor gehad. Dat heeft hij allemaal niet benut. En uh, de niet bepaald goed gevulde arena heeft daar een heel klein fluitconcertje voor over. Halverwege de wedstrijd tegen Goat Eagles. Doelpuntloos nog tot nu toe in de Arena. Radio 1. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. Raise Basic little thing called love. Het is 3-3 bij Utrecht Roda. Het is bijna afgelopen 3-3. Uh, is dat nou omdat de aanvallen zo goed zijn of omdat de verdedigingen zo zwak zijn Bas? Dat laatste. Zonder enige twijfel, bij Roda is dat aantoonbaar met cijfers uit andere wedstrijden. Die krijgen de laatste vier wedstrijden. Met deze bij 15 goals tegen. Dat is absurd. Maar ook bij Utrecht hebben ze er nu en dan een potje van gemaakt, defensief. Het heeft een ongelofelijke leuke avond opgeleverd. Maar de trainers zullen gek geworden zijn en een jaar ouder, denk ik. Het is 3-3. We zitten in de extra tijd. Twee minuutjes. Daar is uh, nog 1 minuut en 45 seconden van over. En dan is deze leuke avond voorbij. Paulus heeft nog een bal. Het is wel hectisch geworden, zoals gezegd. Utrecht dus ook nog met een man minder in de slotfase. Dat dat Takagi met twee keer geel naar de kant moest. De Moesje wil nog bij een bal. Dat lukt niet. Uh, dan gaat van afstand Huppert nog een keer schieten. Maar die twijfelt en schiet niet. Nu wel trouwens. En dan in de handen van Ruiter omdat hij met een vrij simpele beweging naar binnen trekt. En daarmee Bulthuis op het verkeerde been zet. Geen beste beurt van Bulthuis trouwens. De linksback die zijn handen meer dan vol heeft gehad dan Huppert vanavond. En Ruiter gaat hem maar eens een keer een bal ver weggooien. In de hoop dat Schepers, een van de invallers aan Utrechtse kant... Nog iets met de bal kan. Nou, wat hij verzonnen heeft is wel heel onhandig. Want hij levert de bal zomaar in bij Souchouin, Die er met grote passen mee vandoor gaat ook. De laatste minuut van de extra tijd loopt. Als Roda de bal weer op de Utrechtse helft heeft gekregen. 3-3 de stand is. En Hupperts probeert om langs uh, Ajoep te lopen. Dat lukt niet. De kracht ook niet meer heeft om achter Ajoep aan te lopen. Als die er met de bal en al vandoor gaat. En Steve de Ridder bereikt. Steve de Ridder stapt vast. in duel met Biemans. Wil een vrije schop krijgt hij niet. Roda neemt over. Publiek weer boos. Want uh, ja, dat hoort er allemaal bij in zo'n slotfase. Kali nog maar eens aan de bal. En dan meegegeven aan Van Peppe. Van Peppe aan de linkerkant van het veld. Wat zit er nog in het vat? En wie haalt het eruit? 1-2. Van Peppe krijgt de bal terug. Van Peppe gaat de winnende maken. Nee! Na de een 1-2 met Flederes verschijnt hij oog en oog met Ruiter. Maar voor de zoveelste keer is Ruiter degene die zijn ploeg op de been houdt. Als je alle kansen in deze wedstrijd naast elkaar zet... heeft Roda er beslist meer gehad dan Utrecht... En is Roda, de ploeg die in de afloop tenminste het meest mag klagen dat het bij 3-3 gebleven is. Maar het is nog niet gedaan, want daar komt Roda weer van Peppe. Voorzet, uitverdedigd door Utrecht met vallen en opstaan door de Rijk. En dan is het afgelopen, zegt de scheidsrechter Makkelie. Een bijzonder leuke avond waar het Hawkeye-systeem niet is getest. Maar voor de rest iedereen en alles wel. Het doelman de Ruitersen. De ploeg heeft behoed, denk ik, toch voor een nederlaag, want die heeft er echt een boel uitgehaald. Een wedstrijd met verschillende verhalen, en dus gaan we napraten. Afgelopen in Utrecht, in Roda 3-3. En eerder al eindigde RKC Herakles in 1-4 en AZ PSV in 2-1. Dat was de eerste nederlaag voor PSV en dus uh, aanleiding voor Frank Snoeks om met de aanvoerder van PSV Stijn Schaars, Stijn Schaars te praten. Nou, nee, ik denk dat uh, AZ terecht gewonnen heeft. Uh... Alleen ja, we moeten hier wel weer van leren natuurlijk. Uh, sommige fases moet je dingen anders doen. En als je niet goed voetbalt... betekent dat je misschien sommige dingen minder risico moet nemen... en uh, iets anders moet gaan voetballen. Maar ik denk dat het uh, als collectief was... Uh, het was niet dat er één of twee waren, het waren er meer. Zij hebben eigenlijk vanaf het begin het initiatief gehad... en de wedstrijd uh, naar zich toe getrokken. Ja, ze heeft uh, agressief gespeeld. Uh, veel energie erin gestopt en... Uh, veel, veel loopvermogen. En uh, ja, dat, uh, dat heeft geresulteerd in dat ze drie punten hebben. Een week geleden speelde AZ een lusteloze wedstrijd bij NAC. 3-0 verloren. Dat is, dan weet je eigenlijk al dat slecht nieuws. Want die, die zijn gebrand op, op, op herstel. Op eerherstel. Ja, maar wij weten ook dat AZ thuis met het publiek erachter... dat die altijd uh, een bepaalde energie weten te krijgen. En, uh, en uh, daar hadden we elkaar ook voor gewaarschuwd. Uh, maar dan zie je toch in de eerste vijf minuten dat ze gelijk het initiatief hebben... Daarna uh, gaat het meer gelijk op en krijgen we ook wel een paar kansen. En dan krijg je uit de corner weer een goal tegen. Nou, dan loop je achter de feiten aan. Uh, en het 2-1 ook. Uh, iemand tuimt onder de bal door, geloof ik, die je eigenlijk hebt. En uh, die jongen schieten van 18 meter uh, ja, fantastisch in. Dat was wel een aardig doelpunt trouwens. Ja, dat was, uh, daar moet je, ook, uh, moet je ook de credits voor geven. Alleen uh, ja, dan loop je wel twee keer achter de feiten aan. En, uh, ja, dat is zonde. Je zou eigenlijk denken, uh, die energie waar je het over hebt, die AZ dan kan brengen vanavond, dat jullie die ook zouden hebben. 4-0 gewonnen van, van Ajax een week geleden. De beker, uh, een rustige avond gehad. je uh, staat de eerste plaats? Ja, dat zou je denken. Ja. Dat was ook de bedoeling, alleen uh, vanavond kwam het er niet uit. En waar dat dan weer aan ligt, ja. Als je het wist, dan uh, zou je het omdraaien. Alleen, uh, dat, is, dat is het, uh, het voetbal uh, van nu op dit moment in de competitie. Ik dacht eigenlijk, in de eerste half, toen jullie die 1-1 maakten, jullie gaan het omdraaien. Nou, dat gevoel had ik ook wel. En ik was ook niet in paniek of zo. Uh, wat, uh, we wisten ook al een beetje, je moet ze ook een beetje laten uitrazen. Maar ja, dan help je ze eigenlijk in het zaden door dus ze die twee heen te geven. En dan, dan, dan krijg je natuurlijk wel weer de energie om net die extra meters te maken. En uh, om elk gaatje dicht te lopen. En uh, ja, dat hebben ze goed gedaan. Ben je nu na afloop dan wel in paniek of ook niet? Nee, paniek niet, maar wel teleurgesteld. Stijn Schaars, de Aanvoerder van PSV, dat met 2-1 verloor van AZ. AZ een hele andere ploeg leek in vergelijking met de afgelopen woensdag... in de bekerwedstrijd tegen Sparta. Daarover de trainer van AZ, Gert-Jan Verbeek. Ja, dan hadden we woensdag ook nog 120 minuten in de benen. Dus het is niet iets fysieks, hè, wat de meeste analisten uh, naar voren brachten. Maar wat dan ze, wel? Nou, mentaal. Je, je opladen. Hè, uh, en dat is voor PSV en Ajax uh, eigenlijk een automatisme. Ja, en dan uit naar Breda is dat moeilijker schijnbaar. Dat, uh, dat is toch uh, de wetten van het voetbal. En je weet het. En de ploegen die echt mee willen doen om de prijzen. Die, uh, en die dus ook ieder jaar uh, in, dat, uh, in hetzelfde schuitje zitten van uh, Europese wedstrijden midweeks. En Van Persie heeft daar heel uh, goed op geantwoord uh, in een interview. Die zei van ja, uh, en als je het niet hebt dan moet je keihard trainen door de week. Nou, wij hebben het dus wel. We hoeven dus niet keihard te trainen. In ieder geval niet met de jongens die, uh, die in de basis staan. En dan moet je toch iedere keer weer uh, ook mentaal je opladen om, om, om, om deze prestatie in te zetten. Want je kunt het dus wel, want dat hebben we vandaag laten zien. Eigenlijk zou je dus elke week tegen PSV of Ajax willen spelen, of moeten spelen. Nou ja, maar dat, dat hoort niet zo te zijn. Hè. Je, je wordt niet kampioen om, om, om, of, of je ho eindigt hoog om, om van, uh, van uh, topploegen te winnen. Maar, uh, uh, he, want als dat gebeurt, dan, dan, dan, en, je, en je pakt de kleintjes ook, he, tussen haakjes kleintjes, dan, dan, dan doe je inderdaad mee op het kampioenschap. En dat hebben we twee jaar geleden meegemaakt. Dat we heel uh, stabiel uh, door de competitie heen gingen, tot en met uh, bijna uh, vijf, zes wedstrijden voor het einde. En toen was het wel een beetje leeg. He, en dan, uh, he, maar, maar wil je je doelstellingen halen, dan, zul je ook, uh, he, dan is dit extra. He, Ajax thuis winnen, PSV thuis winnen. Fantastische resultaten, mooi voor het publiek, goed voor het zelfvertrouwen. Ja, maar ja, je mag het dan uh, in uitwedstrijden uh, bij, bij ja, Heerenveen-Utrecht vind ik nog weer wat anders. Maar, maar naakt zeker, uh, mag je niet laten liggen. Hier verslaan jullie vanavond de nummer 1. Um, pa, ik heb toch een paar vragen nog, uh, graag korte antwoorden. Hoe is het met Gorter? Die heeft een soort pianotoets. Hè, dus, uh, zijn sleutelbeen is, uh, is los of kapot, dat weten we niet precies. Maar die is er wel een paar weken uit, denk ik. Wat heb je tegen die jongens al gezegd? Ik bedoel, als je als schoolmeesters we zijn en je moet cijfers uitdelen. Dan zijn het allemaal 8 en 9's, denk ik. Ja, ik heb ze gefeliciteerd. Een uh, geweldige te teamprestatie en uh, gefeliciteerd met de overwinning. Uh, morgen dan komen we even in een nabespreking. Ja, je kunt alleen maar hele goede. Korte dingen... denk ik. Ja, je kunt alleen maar hele goede dingen laten zien. Dus uh, dat, dat, dat, is, dat is mooi. Dit was jullie beste wedstrijd, hè? Ja, ik vond Ajax thuis ook van een hoog niveau. Maar als je kijkt ook naar het voetballen... dan denk ik dat dit inderdaad nog weer een, stap, dat ben weer een stap verder maar we zijn als in die wedstrijd. En dat zegt Gert-Jan Verbeek, de trainer van AZ. Zijn collega van PSV, Philip Cocu... vond dat zijn team niet helemaal verdiend verloren had. Ja, ik vind niet dat het nodig was dat we hier zouden verliezen, nee. Ik denk dat gelijkspel er zeker in had gezeten. Ja. Zou dat ook verdiend zijn geweest, denk je? Nou, ik denk als de die 2 1 niet, uh, niet uit de lucht kon vallen uh, de tweede helft... waren beide ploegen niet in staat om kansen te creëren. Ook AZ niet. Dus dan was een gelijkspel denk ik wel uh, een terechte uitslag geweest. Hoe kijk je naar die uh, tweede goal, die winnende goal van AZ? Zeg je dat was een prachtig doelpunt? Of zeg je daar gaat uh, fout aan vooraf? Nou, dat lijkt me wel duidelijk. Uh, hij schiet natuurlijk geweldig binnen, dat is kwaliteit. Maar er gaat bij ons uh, iemand uh, een meter onder, onder een bal door. En ja, dan, dan geef je een mogelijkheid... Aan de tegenstander en die gaat er toevallig in. Want als ik verder de tweede helft bekijk, dan op misschien de eindfase na, waar wij natuurlijk de nodige risico's gaan nemen, dat Gudelje een keer schiet, heeft de AZ de tweede helft ook bijna niks gecreëerd. Wij ook niet. Uh, daar zijn we niet tevreden over. Want ik denk dat het een uh, misschien een beetje onrust was, het uitvallen van, uh, van Jeroen Soet. Hoe uh, is het daarmee trouwens? Ja, die heeft een uh, behoorlijk uh, last van zijn Dus uh, dat moeten we morgen natuurlijk even bekijken. Uh, uh, met een scan wat, uh, hoe dat eruit ziet. Raadse ja, ze lachten dus zo'n blessure. Ja, vreemd ook moeilijk in te schatten dan uh, wat de er ernst ervan is op dit moment. Ze lag lang stil en daar komen we weer achter. En, en de eerste helft vond ik dat we namelijk de rust aan de bal konden bewaren. Ondanks dat we op achterstand kwamen, zijn we toch blijven voetballen en, en hebben we ook kansen gecreëerd. In de eerste helft heb ik, hebben wij denk ik een aantal goede mogelijkheden gehad. We kwamen we ook aan de standaard situatie terug. Het komt gelijk helft. en dan denk je ook van nu gaan jullie het, het heft in handen nemen? Ja, en dan de tweede helft moet ik zeggen dat we ook voor elkaar zetten, zeker beter beginnen na rust. Uh, en na de achterstand zijn we niet meer in staat om uh, vanuit ons positiespel uh, de kansen te creëren. En werden te onrustig, veel balverlies, wat opportunistisch. En ja, daardoor denk ik dat we geen eruit hebben kunnen slepen. En dat hoort ook bij een elftal waarschijnlijk waarin vier teenagers uh, aan de afschap staan? Ja, al moet ik wel zeggen dat er ook goede punten zijn geweest. Want uh, we hebben het natuurlijk over de Europese wedstrijd gehad. En daarna de drie wedstrijden die we gespeeld hebben. Uh, iedereen is uh, weer tot op de bodem gegaan. heeft geknokt voor een goed resultaat. Uh, naar het team toegespeeld. Nou, daar, daar zijn we op de goede weg. En uh, nu moeten we de volgende dingen ook uh, gaan oppakken. En dat is niet altijd even makkelijk als je op achterstand komt om iedere keer terug te knokken. Je zou ook eigenlijk denken, uh, na zo'n 4-0 tegen, tegen Ajax... dan krijg je zoveel energie van en zelfvertrouwen. Dan neem je deze hobbel hier ook wel. Nou, geen enkele wedstrijd is makkelijk. En die gedachte moeten wij ook zeker niet krijgen. We moeten zelfvertrouwen en vertrouwen hebben in onze manier van spelen. Die hebben we ook. Ik uh, vond ook dat je dat zag, uh, de eerste helft... Uh, als voorbeeld, omdat je vanuit de standaard situatie achterkomt... kan dat onrust veroorzaken, maar dat was nu niet het geval. We zijn ook niet uh, tien minuten uh, de weg kwijt geweest. Daarna uh, de rust bewaard, initiatief weer genomen... en gezocht naar de gelijkmaker. Ja, de tweede helft waar we daar niet meer toe moesten staan... dat, dat was wel het, uh, het verschil. En, uh, ja, de kunst is om dat dan ook wederom te doen... zoals we dat uh, tegen Twente hebben gedaan. We gaan terug naar de Arena. Is het eigenlijk een wonder dat het 0-0 was bij rust, Frank Wieler? Eigenlijk wel. Als je ziet hoe grote kansen waren voor rust. Die ene voor uh, Gold Eagles, die er uh, zomaar in had kunnen zitten. Van de doellijn gehaald werd door Paulsen. Aan de andere kant kansen voor uh, Fischer, Siktorson, Die uh, eigenlijk ook gewoon hadden moeten zitten... Maar ja, dat is allemaal niet gebeurd. En in de eerste twee minuten na de rust staat ook gewoon die 0-0 nog overeind. Wat Frank de Boer heeft gezegd in de rust is inmiddels ook wel duidelijk. Tempo moet omhoog. En die verbeterheid van het begin van de eerste helft moet weer een beetje terugkomen in de elftal. Die verbeterheid waaraan je ziet dat Ajax graag wat goed wil maken. Zich graag wil laten zien op een goede manier tegen Go Eagles. Maar in de eerste helft is dat dus onvoldoende geluk. Die wil is er wel, alleen het lukt allemaal nog niet. Dat heb je met een elftal dat niet helemaal goed draait. Dat niet in vorm is, wat in vorm dan ook mag zijn... Maar uh, het heeft het niet, laten we dat voorop stellen. Degene die daarin voorop gaat is misschien wel uh, Fischer. Die is niet in vorm, maar die wil wel heel graag. En dat zie je aan uh, iedere beweging ongeveer die hij maakt gedurende de wedstrijd. Alleen het helpt nog niet. Hij is degene die voor Ajax de grootste kans heeft uh, gemist, nota bene. En uh, bij Goad Eagles trouwens één wissel. Antonia is eraf gegaan. En voor hem naar rust teruggekomen. Godé, nu Sigtorsson, geeft de bal voor. Oh, en een eigen doelpunt van Van der Linden. Oh, wat is die verdediger van Goad Eagles daar doodongelukkig ongelukkig in zijn balcontact. Waar Siktersson eigenlijk gewoon. Al is het een lastig hoekje. Wel had moeten schieten. Hij uh, deed het niet. Geeft die bal voor. Eigenlijk op niemand. Want echt dreigend was er niemand op dat moment. Dat hij die bal over die vijf meter wil gooien. Uh, voor de goal van uh, Goit Eagles. Niemand echt uh, serieus in de buurt. Fischer was weliswaar onderweg. Maar dat was het dan wel zo'n beetje. En uh, via van der Linden. Die de bal ongelukkig raakt is Rome eindelijk kansloos en staat Ajax dus voor met 1-0. En heeft het die goal waar het uh, uh, nou ja, recht op had op basis van de eerste helft. Maar wel op een ongelukkige manier. En het is een, een eigen doelpunt dus voor die verdediger van uh, Goethe Eagles. En dit zou Ajax wel eens het setje kunnen geven dat het nodig heeft uh, in dit duel. Om wat uh, meer te kunnen doen. Godé, de invaller met een bal voorgegooid. Denswil komt weg. Wordt hij nog binnengehouden daar. Daar wordt hij inderdaad binnengehouden door uh, De Jong. Die wil de bal graag langs de lijn. Maar De Sa Kijk de andere kant op, loopt de andere kant op. Kortom, daar kan de bal niet naartoe. Fischer wel, mooie crossbal van uh, de jongen. Goed gelopen ook van Fischer. Smit krijgt er dan nog weliswaar een beetje tegenaan. Maar meer dan een ingooi uh, kan hij er ook niet van maken. En Ajax tegen de achterlijn aan zo'n beetje mag dan weer gaan gooien. En zo is Ajax alweer vlot in de buurt van de achterhoede. Uh, en de achterste lijn van uh, Gooit. Eagles in de beginfase van die tweede helft. De ingooi die daar... Uh, uh, komt In de richting van Duarte. Die knokt zich uh, goed vrij. Gooit die bal dan voor. Valt dan daar voor de voeten van Siktersson. En dan is de wedstrijd beslist. Het is uh, 2-0 geworden. Wie krijgt hem? De Sa. Ik denk dat de Sa hem raakte. Het was hij of Siktersson. Ze haalden het tegelijk uit richting de bal. En één van de twee heeft hem er dus ingeschoten. Maar gezien de reactie van de Sa en de reactie daarna van Siktorson, Die heel even dacht, deze pik ik. Maar uh, daar dacht de Sa heel anders over. Goede actie van Duarte. Die zich goed vrijvecht en de bal dan uit de draai voorgeeft. En dan is het inderdaad de Sa met zijn linker die de bal uh, goed indraait. Room. die inzet van dichtbij is kansloos. En zo beslist Ajax dus de wedstrijd binnen een paar minuten in de tweede helft. Via uh, de eerste goal van de Sa in de Nederlandse Eredivisie. En uh, hij luistert zo uh, zijn debuut in de Nederlandse Eredivisie ook op. Met uh, deze goal. En... Uh, dus heeft Ajax deze wedstrijd, zou je kunnen zeggen, op basis van wat we tot nu toe allemaal gezien hebben, dit duel gewonnen. Want Goal Eagles kan daar veel te weinig tegenover zetten. Dat ene ongelukkige momentje van Sillissen daar gelaten. Maar dat gaat iedereen nu vergeten. Omdat Ajax deze wedstrijd uh, gaat winnen, kunnen we uh, rustig stellen. dus. Ajax uh, in de beginfase van de tweede helft, eerst gelukkig via Job van der Linde. En daarna. Uh, via een goede actie van Duarte en het intikken, het inschieten van uh, de SA op een 2-0 voorsprong gekomen. En nu Goethe Eagles achterin weer opbouwen. Nu Ajax even wat meer teruggetrokken. Maar de achterste linie staat heel ver naar voren. Dus is de ruimte uh, klein gehouden voor Goethe Eagles om in te manoeuvreren. Dat lukt wel als je bijvoorbeeld Valkenburg inspeelt. Vriens heeft dat één keer geprobeerd, krijgt de bal weer terug. Moet nu breed naar uh, Schmid. Die neemt het risico allemaal niet om dat naar voren toe te doen. Dus naar Rome. Om eerst maar weer eens even van de schrik te bekomen. Goat Eagles. De bal een beetje in de ploeg houden. En Ajax vindt het nu prima. Laat hun maar van de schrik bekomen. Wij staan met 2-0 voor. En dat gaat Ajax niet meer weggeven. Deze drie punten die het gaat verdienen. Tegen Goat Eagles. Hoewel er natuurlijk nog wel 40 minuten. Een kleine 40 minuten te spelen zijn in deze wedstrijd. Ajax was beter. En drukt dat nu ook uit. In goals. 2-0 tegen Goat Eagles. Hier kan je alleen overheen. het van der Maarde. Als je twee goals <laughs> hebt binnen twee minuten. <laughs> ja, Ik ben er bang voor. Het spel ligt ook stil op dit moment in Zwolle. Keeper Bejoac kwam in botsing met rechterspits Verbeek van Nac Breda. Staat nu weer. Het was een wat ongelukkige botsing. Want ik zag er totaal geen opzet in. Steekbal vanuit het midden richting Verbeek. Die is snel. Bejoac kwam uit zijn goal. Maar Frank, wat gebeurt er bij jou? Ja, Als jij het niet kan doe ik het gewoon. 3-0 voor Ajax. Bal voorgegeven door de Saad. Hij heeft ook nog een assist op zijn naam staan. En nu mag Siktor hem volledig claimen. Goede aanval van Ajax. Klassieke Ajax aanval. Simon de Jong balletje... Naar rechts gegeven. de Sa Die passeert zijn tegenstander half. En dat is voldoende om de bal voor te geven bij de eerste paal. Siktorsson. Dat is zo'n spitsje die heerlijk naar de eerste paal kan komen. Niet eens helemaal voor zijn tegenstander hoeft te komen. Tikt de bal met zijn grote teen. Voorbij uh, Rome bij de eerste paal. Die is kansloos. De eerste helft heeft hij zijn ploeg overeind gehouden. In de beginfase van de tweede helft lukt hem dat niet. Binnen zeven minuten staat Ajax na rust op een 3-0 voorsprong. En is Go Ahead Eagles verslagen. De vraag is alleen met hoeveel het verslagen gaat worden. Daar gaat Siktorsson weer. Kan die hem meteen afmaken. Ja hoor, 4-0 voor Ajax. Binnen acht minuten dus. Doet het ongeveer het lesje uh, na dat het vorige week van... Uh, PSV heeft gekregen, alleen deed het daar dan toen twee keer zo lang over. PSV tegen Ajax, maar ja, mag het. Dit is tegen Go Eagles. Dit is even wat anders. De ploeg uit Deventer wordt in de beginfase na rust ondersteboven gekegeld. Door Ajax. En dus hebben de aanwijzingen van de Boer. die nu even op de bank achterom kijkt. en praat met zijn assistent. en zegt: Ja, dit bedoelde ik nou precies. Dit hadden ze eigenlijk voorus al moeten doen. En uh, nu lukt het allemaal wel bij Ajax. Met dank dus aan die openingsgoal. die ongelukkige openingsgoal van Van der Linden. Die andere drie werden wel door Ajax gemaakt. En die zijn pijnlijk genoeg voor Go Ahead Eagles. Want Ajax leidt ruim en gaat dus, dat had ik al gezegd, bij 2-0. Maar nu durf ik het helemaal hardop te zeggen bij 4-0 deze wedstrijd winnen. Nou, geef mij ook maar zo'n uh, leuke fase. 10 minuten zijn we bezig in de tweede helft bij Pek Zwolle tegen Nak Breda. Daar staat het nog 0-0. Pek heeft wel gewisseld. Mimoen Elois, Giri is in de ploeg gekomen. Een Rotterdammer voor het tweede seizoen actief hier in Zwolle. Is er ingekomen voor Fernandes. Naar het schijnt is hij met hoofdpijn achtergebleven in de kleedkamer. Elois Giri is een linkervleugelaanvaller. Maar hij speelt centraal in de spits. Corner van Pek Zwolle belandt uh, helemaal achterin bij Nij. Nederland. Nederland speelt de bal dan uh, terug naar... Uh... Van Hintem. Alle spelers nu op de helft van Nak. Er zal een tijnt, tandje bij moeten bij Pek. als het vanavond weer op kop wil komen in de eredivisie. De beste kansen waren wel voor de thuisploeg, maar echt veel afgedwongen. Heeft de ploeg van Ron Jans nou ook weer niet. En dit ziet er niet best uit. Het balletje breed van Aschenten, maar Nack kan niet profiteren. De paas van Seuntjes mislukt op Poepon en dan gaat Pek er opnieuw vandoor. Op de helft van Pek alweer aanbeland met Klieg. Een van de betere spelers bij Pek. ook in de de eerste helft weer in deze wedstrijd geeft de bal dan aan Ascente. Het schot van een meter of 35, maar dat gaat toch ook weer ruim naast de doel van Jelle ten Raouelaar. Nak dat toch wel weer wat hoop heeft, ongetwijfeld, in deze tweede helft. Want negen van de elf doelpunten die Nak tot nu toe in dit seizoen wist te maken, werden allemaal in de tweede helft geproduceerd. En acht daarvan dat vond allemaal plaats in de laatste twee duels. Waaronder 5 bij Rode JC. En vorige week dus 3 in de thuiswedstrijd tegen.. Uh... Uh, AZ. Het publiek wil wel achter het doel bij Jelle ten Rauwelaar. Daar wordt gehost, daar wordt gezongen. Want Peck kan natuurlijk vanavond gewoon weer. Hoe verrassend is dat? Koplopen worden in de eredivisie, dat zou een hele puikenprestatie zijn. Maar dan moet het de kansen wel afdwingen en afmaken in de tweede helft. Nu is het weer nak, maar via Van Polen gaat de bal over de achterlijn. Een half schot was het van Sarpong. Dan is er even wat protest bij scheidsrechter Kamphuis Verbeek gaat er naartoe. Buis gaat er naartoe, maar het is een corner dus voor de bezoekers uit Breda. Eens even kijken op de klok. 57,5 minuut gevoetbald in Zwolle. En het staat hier nog tussen Pek en Nak. 0 tegen 0. En uh, bijna 56 minuten gevoetbald bij Ajax go Eagles. De tussenstand daar 4-0. Vier goals in vijf minuten. Uh, drie wedstrijden afgelopen. RKC Herakles 1-4. AZPSV 2-1. En Utrecht Roda 3-3. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. En moeder, bloeder, zorg en troost. De Nederlandse heldin. Leiden is in nood. Leids als jongensboek. Daarom is het korps der vrijbuiters opgericht. En het Volkswagenbusje. Een icoon uit de jaren 50 en nog altijd populair. OVT. Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Het nieuws van alle kanten.